Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Ho, ho. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Parijs is het al de hele dag onrustig. Bij protesten van gele hesjes tegen president Macron zijn ongeveer 500 mensen gearresteerd. Nu en dan zijn er schermutselingen met de politie. En er zijn enkele auto's in vlammen opgegaan. De Champs-Élysées is afgesloten en ook het plein rondom de Arc de Triomphe is helemaal leeg en ontoegankelijk. De politie jaagt op veel plekken mensen op en probeert ze uit elkaar te drijven met onder meer traangas. Toch zijn de gewelddadigheden stukken minder dan een week geleden. In heel Frankrijk doen ruim 30.000 mensen mee aan de gele hesjes protesten. In Parijs zijn dat er zo'n 8.000. Honderden mensen zijn dit jaar slachtoffer geworden... van een nieuwe truc van criminelen, simswapping. Daarmee wordt het mobiele nummer van een slachtoffer overgenomen. En dat doet de crimineel door contact op te nemen met een internetprovider... en een medewerker ervan te overtuigen een 06-nummer over te zetten... op een andere simkaart die hij zelf in bezit heeft. Daardoor krijgt hij de controle over dat nummer... waar vaak ook online-accounts met privézaken aan zijn gekoppeld. Verschillende experts noemen bij RTL Nieuws het mobiele nummer... een onbekende, maar zeer zwakke plek in de online beveiliging. Op hun partijcongres in Lissabon hebben de Europese Sociaaldemocraten Frans Timmermans officieel aangewezen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie na de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Kiest het Europees Parlement een opvolger voor de huidige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Voornaamste tegenstander van Timmermans bij de verkiezingen is de Duitse man Weber. Hij is de spitsen kandidaat namens de Europese Volkspartij. In Roermond is vanochtend Harry Smeets gewijd tot bischop. Dat gebeurde in het bijzijn van 24 andere bischoppen. Alle Nederlandse bischoppen waren er en ook kardinaal Simonis die met emeritaat is. Kardinaal Eik kon er om medische redenen niet bij zijn. De 58-jarige monseigneur Smeets volgt Frans Wiertz op. Het weer. Vanmiddag later trekken er vanuit het westen weer buien over het land. En vooral vanavond en vannacht is het erg nat. Ook morgen geregeld buien. Wel neemt later op de dag de wind wat af en schijnt nu en dan de zon. Het is morgen een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM met Men en nu Entertainment for you. Al, ja. zijn drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer van Aljas Jeruzalem.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 Zijn eigen stem op elke stijger klonken weer van Kalfia'shof, Jeruzalem. Rapel van machines toe klonk in de confectie een mooi meisjespoel. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilversen een drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Elke stijver klonk een neer Van Alias of Jeruzalem. Hilversum zijn bestond nog niet, maar ieder zijn eigen stem.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 Christmas Children laughing People passing Me to smile After smile Crunch, see the kids bunch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 Neem me nog een kans en laat me toe. Want ziel op jouw gezicht, zie ik met mijn ogen zicht het geluk was. Ik ben bang en boos, geen je dat? er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgen die uit je kroon. Wat je doet, niemand geeft, je schouderklop. Maar god is dat voor ver? Ik ben geen lievertje, maar ook geen Geef me nog een kans. Smeek je alsjeblieft. Geef me nog een kans. Ik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 De meisjes wist je te bevoeren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 Je staat zo te dringen. Het idee om iets te strooien, dat keek Hans eerst af van mij. Maar bedanken voor die vinding is er bij, dat jocht nooit bij. En de heks ging in de oven, dat deed Grietje met Zo Zoiets kun je toch niet maken, dat wordt er niet bij verteld. Dat wordt er niet bij verteld. Wij zijn de figuren uit. De sprookjes en brengen aan de kinderen S'avonds een bezoek Dan gaan we weer de kast in Maar slaap is er niet bij Want als we kinderen slapen Dan zijn wij lekker vrij Wij willen wel eens praten Er zit ons heel wat vast. Want wat men over ons vertelt nog bijna nooit een staars Nou, klein duimpje, doe je vinger naar beneden Jij met je gezeur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 down <laughs>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 In dat cafeetje die, die, die, die, die, die. Schenkt de waard zijn trouwe gasten En komt het feest al wat op gang Net als vroeger, als een strijden. Ik niet langer kan Waar ben je nou? Neem dan, neem het dan, Wij gaan naar Zandvoort, naar vol aan de zee. Ja, ja, wij gaan naar Zandvoort, we In nemen broodjes randje, mee. Als het blaaier er voorbij is, en wij weer naar huis toe gaan. Denk ik kon ik hier maar blijven, maar ik moet hier weer vandaan. Wij gaan naar Zandvoort. Zandvoorts aan de zee Ja, ja, we gaan naar Zandvoorts We nemen dan en troostjes mee Zandvoorts, Dit is een lied alleen voor kind. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaat, en niet dat zink geeft ze de ruimte. En niet dat dartel in de zon, Over dik bij zijn de pol. Een liedje zomaar andersom Over een stad die oud op was Met een muziektent op de marre En een levensgrote speeltuin Over de vogels in het parren stel je voor, je kon er spelen op de straten, op het plein. Ongestoord kon je enkel, de stad zou helemaal van jou zijn.